Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer mensen hebben vorig jaar na hun overlijden een orgaan gedoneerd. Het ging in totaal om 360 mensen die gemiddeld drie organen doneerden. Dat er meer orgaandonoren zijn, komt bijvoorbeeld door nieuwe technische snufjes. Zoals een apparaat dat organen op kwaliteit kan testen. Ook de donorwet helpt mee, zegt de Nederlandse Transplantatiestichting. Je staat altijd in het donorregister en daar heb je een aantal keuzes die je kunt maken, ja... En natuurlijk ook nee of uh, geen bezwaar of je kan een familielid laten kiezen. Dus er zijn meerdere keuzes. Nu staat je keuze standaard op ja, terwijl dat eerst standaard nee was. Naast organen werd er ook meer weefsel gedoneerd, zoals oogweefsel en hartkleppen. Een Nederlandse vrouw van 21 is in Frankrijk om het leven gekomen bij het skiën. In Val Toran ging het mis. Ze viel tijdens het afdalen op een blauwe piste en kwam terecht op de steile slalombaan daarnaast. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed ze aan haar verwondingen. En de Grammy's zijn afgelopen nacht uitgereikt. Beyoncé won het beste album met Cowboy Carter. En ook deze vrouwen pakten allemaal een award. Ja, je hoorde er al een hoop. Chapel Rhone, Charlie XCX, Doji en Sabrina Carpenter gingen er allemaal met prijzen vandoor. Kendrick Lamar sleepte er ook eentje in de wacht. Vijf Grammy's binnen, trouwens zelfs, met deze banger...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 Ja, hij won er dus vijf en ook de oldies pakten nog Grammys. De Beatles wonnen een Grammy met het nummer Now and Then, dat met AI is afgemaakt. En de Stones kregen er een voor hun lang verwachte album Hackney Diamonds. Het weer dan, het is ijskoud, het vriest tussen de 1 en 5 graden. Het kan af en toe ook mistig zijn, later wordt het zonnig en het wordt een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is over het algemeen een gemiddelde maandagochtendspits met vooral dagelijkse files... Wat opvalt is de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Bij Zaanstad heb je nog 10 minuten vertraging. De weg is daar wel weer vrij. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je een half uur tijdverlies. Het is druk tussen de knooppunten Kooimeer en Rottepolderplein. Op de A27 van Almere naar Gorkum staat een pechgeval bij knooppunt Lunette. Dat kost je een kwartier extra. Daar is één rijstrook dicht.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 Oh, yeah. sail away across the sea without crew or company someday somehow you've got to make it ...Antwoord en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie is licht gedaald. In januari waren de prijzen gemiddeld 3,3 hoger dan een jaar geleden. In december was dat nog 4,1 Blijkt uit een eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Artsen zonder grenzen roept op tot onmiddellijke actie in Soudaan. Zeker 8,5 miljoen mensen hebben niet altijd voldoende te eten. Het gros van deze mensen is kind en een flink deel van hen is zwaar ondervoed, zegt de hulporganisatie. En bijna de helft van de Nederlanders weet niet of er in hun buurt een AED hangt... Een draagbare defibrillator, blijkt uit onderzoek van de Hartstichting. Volgens de stichting zijn veel Nederlanders zich nog te weinig bewust van de levensreddende functie van een AED. Het weer, het vriest de eerste uren nog licht, daarna eh, gaat de zon schijnen en de temperaturen lopen uiteen van 4 tot 6 graden. VLM. Het ritme, het ritme, ritme van CFM.